Het was kort voor de Tweede Wereldoorlog en op die dag in augustus was koningin Wilhelmina jarig. Dat feest werd uitgebreid gevierd en Schorrefons vond dat een prima dag om te gaan smokkelen. Alle mensen, inclusief douaniers en veldwachters, waren immers toch aan het feesten. Dus ging Schorrefons op pad met wat tabak en een paar kilo boter. Maar al heel rap kwam hij op de heide een rijksveldwachter tegen. Die had zo'n vermoeden dat de smokkelaars op deze koningsgezinde dag hun slag gingen slaan. Hij sprong op zijn fiets en hij stuurde zijn Mechelse herder, een gevaarlijk uitziend beest, op die arme smokkelaar af. Op het moment dat de hond Schorofons wilde bespringen, gooide hij zijn klak naar het dier en riep, apport! De herder ging trouw de klak halen en bracht hem in zijn bek terug naar zijn baas. Die was natuurlijk razend en moest toekijken hoe Schorrefons zich uit de voeten maakte. Jaren later zocht de veldwachter, die ondertussen gepensioneerd was, zelf contact met Schorrefonds. Want Schorrefonds, moet je weten, die had ondertussen een stuk grond verworven dat naast het jachtgebied van de oude veldwachter lag. Elke keer als de oude douanier dus ging jagen, moest hij over het land van Schorrefonds. Hij was dan verplicht om zijn wapen te ontladen. Want met een geladen wapen mag je niet over andermans goed. Daarom wilde hij graag toestemming vragen aan die oude smokkelaar om over zijn land te mogen gaan en daar dan te mogen jagen schorrefonds ging akkoord op één voorwaarde. Hij wilde een nieuwe klak en liefst nog dezelfde als die die hij destijds naar die Mechelse herder had gegooid. Dat was voor de veldwachter geen enkel probleem, want die oude klak lag nog altijd in het depot van de in beslag genomen goederen. En zo gebeurde het dat schorrefonds na zoveel jaren zijn eigen zondagse pet terugkreeg.